Mohoza! Klaas, wat doe jij hier? Dag, juffrouw, ik. Uh... Wat is het, Klaas? Herken je mij niet meer of wat? Uh, jawel hoor, jij bent. Uh... Marike, uw buurmeisje van vroeger. Ah ja! Klaas, wat doe jij hier? Waarom ben je in godsnaam teruggekomen naar Rotterdam? Wel, ik voer een journalistiek onderzoek naar de mysterieuze verdwijningen van professor Kingsley Motombo en Laura Pallemans. Die zijn uh, uh, ontvoerd. Klaas? Het is hier niet veilig voor u. Het genootschap heeft het op u gemunt. Het genootschap? Ja, het genootschap van het fluelevoedraal. Alle grote notabelen van Rotterdam maken er deel van uit. Zou je dat in het toch, Klaas? Ze weten van het geheim. Het geheim dat jij. Ja, ja, het fluelevoedraal en de blauwe Lotus en de scepter van Ottokar en mannen op de manen zo, dat zal wel. Aan dine zever doe ik niet mee. Ik ben een serieuze journalist. Maar Klaas, zou ik ooit tegen u liegen? Ik weet het niet, ik ken u geen eens. Klaas. Meisjes, ze zijn allemaal hetzelfde. Lekker, lekker, nou, Voor kwaliteitsvol vet moet je bij poeseren. Beter vet, goedkoper vet. Dat vindt je bij Drekmeijer. het vet dat geen genetisch gaat veroorzaakt. In tegenstelling tot dat van Drekmeijer. Drekmeer vet, het vet dat niet door vatsige wijvenafpakkers gemaakt wordt. Het vet, vet met liefde gemaakt. Nu is de oorlog. Zet de vetsluizen maar open, Rufus. gevaar! Stop die waanzin Neid en afgunst Is des duivels Don is wat meer liefde. Help, help Ik kan niet zwemmen ja, Rijk mij jouw hand Mijn zoon Dank u Ik dacht even dat ik er geweest was Mijn gezicht is zo vettig als toen ik nog een puber was Ja, je hangt er nog vol op, echt Kom aan, laat mij jouw aangezicht wassen. Ah, dat is al veel beter. Ik zie de mensen nu. Eh, uh, wat is er eerwaarde? Bavo? Nee, ik, ik, ik, ik, ik kan niet. Ik, ik mag niet. Wat mag u niet? Verdwijn van onder mijn ogen, jij duivelskind. Ja, ja, het is al goed. Ik zijn al weg. Zeg, wat was er met hem dienen? Beroemdheid is stof, ze. Maar als al die mensen al bang beginnen worden van u. Nu... Dag mevrouw Van Ecke, dag mevrouw Batus. Dag, Klaaske. Hoe oh, een vriendelijke jongen dat dat. Is. En proper of zijn eigen. Verstaan ik, ik niet wat mijn man er tegen heeft. Och, vente. Ik zal slast mee. Pens du Roger? nog altijd dat je doet Ja. Ik. Alleen zo'n probleem is er ook weer niet. hè? Nu heeft hij eindelijk niet om over te klappen met zijn maten. Want laten we eerlijk zijn, na zijn pensioen kon hij een stukje afzagen. Want nu amuseert hem zijn op zijn eigen simpele manier. En door mij hij eigenlijk niet meer om. Dus, gemeenschap, dat da komt er niet meer van. Allee, als je dan toch zogezegd dood bent, hè? Allee. Ja, dat is dan rare. Dood of niet, we houden we niet van een toch twee keer in de week serieus van katoen te Oh ja. Onze Filip, uh, nog altijd, uh, is het probleem? In de broek? Alleen die, die zwarte bieten zal hij dus niet helpen. Nee, hij heeft er gewoon uitslag van gekregen. Weet je wat er wij gaan doen, weeske? Wat? We gaan bij de eten.